4 uur glies Lot Thomassen met het NOS-journaal. Het lichaam dat gisteren in het mallebos in Spijkenissen is gevonden... is inderdaad van Farida Zargar. Het is geïdentificeerd aan de hand van gebiedsgegevens. Farida Zargar werd sinds vorig jaar zomer vermist. Ze was toen 21. Vorige maand werd in een huis in Spijkenisse... een tas met daarin haar paspoort gevonden. Daarop hield de politie een man van 34 aan. Op zijn aanwijzingen werd Farida's lichaam gisterochtend ontdekt. Er ontbrak een voet, die eerder deze week was gevonden... onder de schuur van de verdachte. De Turkse premier Erdogan heeft de slachtoffers bezocht... van de aardbeving in het oosten van het land. Drie weken geleden kwamen bij een zware aardschok honderden mensen om het leven... en raakten duizenden inwoners dakloos... Woensdag was er in het rampgebied opnieuw een aardbeving. Daarbij kwamen zeker 33 mensen om, waardoor het dodental boven de 600 is uitgekomen. Erdogan bezocht in de provincie Van een tentenkamp waar veel daklozen zijn opgevangen. De Arabische Liga neemt maatregelen tegen Syrië. Dat is bekendgemaakt na een spoedbijeenkomst van de liga in Egypte. Wat voor sancties precies worden opgelegd is nog onduidelijk. Het Landenverbond wil Syrië binnen vier dagen schorsen als lid. Ook worden ambassadeurs uit Syrië teruggehaald. Volgens een Syrische vertegenwoordiger zijn de maatregelen een schending van het handvest van de Arabische Liga. Hij zei verder dat de liga zich voor het karretje van het westen laat spannen. In de Formule 1 heeft Sebastian Vettel voor de veertiende keer dit seizoen de pole position veroverd. Daarmee evenaart de Duitse coureur een record uit 1992. Toen pakte de Brit Nigel John Mansell ook veertien keer de eerste startpositie. Vettel was vandaag de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Abu Dhabi. De coureur van Red Bull sleepte vorige maand de wereldtitel al in de wacht. Het weer vanavond koelt het snel af. Vannacht zakt de temperatuur in het oosten en noorden naar het vriespunt. In het zuiden en westen blijft het enkele graden boven nul. Er is kans op mist. Morgen is het, na het oplossen van de mist zonnig... het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Het is druk op de wegen in de buurt van Haarlem. Op de A22 Velsen richting Beverwijk staat voor de Velsen-Tunnel 2 kilometer file. De A208 Haarlem richting Velsen voor de aansluiting met de a 222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 Kom dan zaterdag 19 november naar de Citroën Veiligheidsdag bij uw Citroën dealer. Citroën creatief technologie. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Tegen half vijf hoort u straks wat Cornald Maas vanavond in Opium Televisie doet. Uh, uh, maar voor die tijd één gast hier aan tafel. Uh, Jan Terlouw, die wordt uh, deze week, vraag ik, volgende week, volgende week wordt u tachtig, wordt u hè? Dat klopt. Ja, Ik vind het onvoorstelbaar, want u, u wordt maar niet ouder, heb ik het gevoel. Als <laughs> dat ik dat toch zie, ook, u ziet er helemaal niet uit als tachtig. Uh, dat is mooi om te horen. Ja, ja. Ja. Waar, waar merkt u het aan dat u tachtig bent? Dat merk, ik, dat merk ik dat ik wat minder uithoudingsvermogen heb. Mm -hmm. Dat ik wat stijver uit de auto kom. Ja. Dat soort dingen. Maar ik geloof mijn denkkracht nog niet zo ver achteruit is gegaan. Nee, nee volgens, volgens mij ook niet. Nee. Hm. Nou, ik ga u even introduceren, ja, als dat al nodig is. Uh, uh, oorlogswinter, Koning van Katoren, uh, Briefgeheim. Uh, iedereen groeide er in de jaren 70 mee op met die boeken. Ik zou zeggen, wie is er niet groot mee geworden met Jan Terlouw? Uh, de laatste jaren worden ze bovendien aan de lopende band verfilmd. Volgende week wordt u 80 En in uw boek uh, hoed u voor mensen die iets zeker weten... kijkt u terug op, een, uh, op, op dat meer dan rijke leven. Uh, van wie is het idee van deze bundel gekomen? Had u zelf het idee van, ik moet, ik moet eens even wat van me afschrijven? Of? Ja, ik, mijn uitgever die zei, je wordt volgend jaar 80 en zou je niet een boek Publiceren. En toen ben hmm. ik een beetje gaan grasduinen. Ik had absoluut geen zin om memoires te schrijven. Maar ik dacht: ach, ik, ik beweer vaak wat. Ik verkondig wat. Ik hou nog heel veel toespraken. Laat ik eens kijken of er dingen bij zijn die niet gepubliceerd zijn. En uh -huh. die ik toch wel even de wereld in wil sturen. Ja. Tegelijkertijd moet je dan oppassen dat je niet met grote zekerheid... En ja, dat zou ik allemaal... zeggen. Want met zo'n ja. titel kun je eigenlijk weinig zeker, uh, zekere uh, dingen ja, beweren. Maar er zijn ook heel weinig dingen zeker. Uh -huh. En ik ben wel veel in mijn leven tegengekomen... dat zekerheid slaat de dialoog dood. Mm. Zekerheid is stilstand, feitelijk. Ja, en zekerheid toch... is ook gevaarlijk. Want ja. mensen die iets helemaal zeker weten willen het ook willen het ook prediken en willen dat een ander het ook voor zeker aanneemt. Ja. En dat heeft tot veel oorlogen geleid, zowel in de politiek als in de religie. Ja, u noemt al de politiek, maar u bent als politicus natuurlijk wel iemand... die uh, bepaalde zekerheden uh, aan, aan het volk wilt, uh, wil mededelen, toch? Ja, maar ook weer niet Overtuigingen. zo zeker. Je kunt een overtuiging hebben mm -hmm. en proberen die uit te dragen. Maar het is toch veel gezonder als je die overtuiging ook blijft toetsen. Aha. Daarom heeft mijn partij ook geen opgeschreven beginselprogramma... Niet omdat er geen beginselen zijn, die zijn er wel degelijk, vooral principes. Mm -hmm. Maar niet onwrikbaar. Aha. Niet zo dat je ze niet meer in discussie kunt nemen. Ja, zoals de gekozen burgemeester, dat was altijd bespreekbaar. Uh, nou, daar heb ik een klein beetje de draak mee gestoken, dat hebt u kennelijk gelezen. Dat vond ik nou net een van de hele weinige onaantastbare principes van ja. de partij. Ja. Die dan ook de partij heel wat schade hebben bezorgd. Mm -hmm. ja. Vandaag stond in uh, uh, het Fox Magazine een groot interview met uh, Connie Palme over uh, uh, het boek wat zij geschreven heeft, uh, de, ja, noem maar de. Het jaar dat zij beschreven heeft, het laatste jaar met, met Hans van Mierlo, die u natuurlijk als destijds lijsttrekker van D66 of oprichter zelfs goed gekend heeft. Daar heb ik natuurlijk jarenlang ja. bijna dagelijks ontmoet. Ja. Hè? Heeft u het interview met, met Connie Palmer gelezen? Nee. nee, nee, ik zag haar wel bij Pauw en Witteman gisteren of weer gisteren, uh -huh. maar dat heb ik nog niet gelezen. Nee, nee, want wat, wat, wat... Ja, Wacht even, ik heb een interview met haar gelezen in NRC Handelsblad gisteren. Ja. Ja. Ja. Want, want hoe, hoe kijkt u op, op Hans van Mielo? Er zijn natuurlijk andere herinneringen dan zij aan hem heeft. Maar wat, wat is uw mooiste herinnering aan hem? Hans was een, een heel oorspronkelijke man... die de dingen altijd anders zei dan een ander. Die ook kans zag om een hele zaal in de band te brengen... van alleen maar zijn stem en de manier waarop hij het zei. Ik was het strategisch-politiek af en toe met hem oneens. Maar dat gaf helemaal niks. We hadden een gezonde dialoog in de partij. Ja. We waren verschillende partijleiders... Maar het heeft, het heeft onze verstandhouding nooit verslechterd. Ja. Alleen, tja, veel, veel, veel discussie. Ja. Ja. Een man met een enorm charisma. Ja. ja. Had u ook charisma of heeft u ook charisma? Dat moet u aan een ander vragen. Ja, maar je wordt, je wordt niet voor niks als lijsttrekker van een partij gekozen, neem ik aan. Dan moet je ook wel iets, iets uitstralen. Ik moet iets uitstralen en ik hoop dat ik tot op de dag van vandaag iets kan uitstralen als ik een zaal toespreek. Weer anders dan Hans van Mierlo. Ja. Ik, ik, ik, ben, ik ben een natuurwetenschapper van oorsprong. Mm -hmm. En die zegt de dingen anders dan een jurist of een politicoloog. Ja. Dus daar zijn heel, heel wat verschillen. Maar we waren het natuurlijk eens over het doel. We waren het niet altijd eens over de weg die daar naartoe het best kan leiden. Ja. Natuurwetenschappers zijn altijd van die nerds, of niet? Nee hoor. Natuurwetenschappers zijn, zijn heel opgewekte mensen. Ze weten nooit iets zeker. Vandaar ook die titel van het boek. <laughs> we blijven <laughs> voortdurend zoeken naar een ver, verfijning van de waarheid. Ja. Maar zo gauw als je iets zeker weet, moet je echt uit de wetenschap gaan. Dan zoek je niet meer naar een nog hogere waarheid. Ja. La, laten we even, want we hebben nu voornamelijk over politiek... maar we zijn een cultureel programma, dus ik wil even met u naar de cultuur toe... en even, gewoon even een lijstje afgaan met, met, met culturele uh, zaken. Ja. Zoals bijvoorbeeld, wel, welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje? Ik lees meestal meerdere boeken. er liggen meestal meerdere boeken op mijn nachtkastje. Mm -hmm. Maar op dit moment lees ik De oorsprong van de politiek van Fukuyama, een hele dikke pil. En daarvoor las de... ik een boek van Henk Leinas, wat heet 6 graden. En daarin beschrijft hij wat gebeurt er als de temperatuur op aarde 2 graden stijgt. Mm -hmm. Dat is al onvermijdelijk, hoor. Ja. Yeah, yeah. Drie, vier, vijf, zes. Zes is het worst case scenario van de wetenschappers. En dan vergaat de aarde ongeveer. Dan komen er heel veel mensen om. Ja. Nou, je hebt net misschien van de week ook in de krant gezien... dat het internationale atoom of energieagentschap in Parijs... zegt nu echt keihard... als we niet ophouden met zoveel fossielen te verbranden... Uh -huh. en ze zeggen tegelijkertijd in de politiek kan het haast niet... dan gaat het echt hartstikke verkeerd. Ja. Ja. Dat, zijn, dat zijn twee boeken waarvan ik zeg, fijn dat u ze leest... maar er ligt niet een lekkere Saskia Noord naast of zo. Nee, ik, lees, ik schrijf wel detectives, maar ik lees ze niet veel. Ja, dat ja, moet ik want, eerlijk zeggen. Want u schrijft ja. samen met uw dochter, Dat is ja. opmerkelijk, met uw dochter Sanne. We schrijven allebei ook afzonderlijk... maar we schrijven ook de laatste tijd ieder jaar samen één thriller. Ja. En daar hebben we erg veel pret in. Ja. En als je dat samen doet, dat is ook heel leuk. Want als je er even genoeg van hebt, dan druk je op de knop zend. Zoals mijn dochter altijd zegt. En dan zoekt de ander het maar uit. Ja, dat lijkt me toch ook wat. Sanne ja. Terlouw, hoe is dat om, om dan een document van je vader te krijgen... en nou dan maar daarop verder te moeten breien? Het leuke is dat dat eigenlijk net zo is als vroeger. Want u moet weten, mijn vader vertelde ons vroeger altijd verhalen. Iedere avond vertelde hij een verhaal wat hij zelf bedacht aan de keukentafel... En ja. wij realiseerden ons als kinderen heel goed dat die verhalen speciaal voor ons bedoeld waren. Dat die speciaal voor ons gemaakt waren. Mm -hmm. En nu, nu voelt het eigenlijk weer een beetje hetzelfde. Mijn vader stuurt, schrijft dan een stuk. En dat stuurt hij naar mij. En ik krijg dan dat te zien via mijn e-mail. En dat is weer net als toen. Het is alleen nog maar voor mij in dat stadium. Ik lees het. En ja. net als vroeger denk ik dan mee van hoe zou het verder kunnen gaan. Ja. Het enige verschil is dat ik dat dan nu moet opschrijven. Ja. Het was dus heel bijzonder. En heel, het voelt ook tegelijkertijd heel vertrouwd. En, en, en hoor je dan ook de stem van je vader als het ware? Hoor je het hem voorlezen? Ja, ik hoor het hem vertellen. Ja. Niet voorlezen. Ik hoor het hem vertellen. Heb, heb je ook het, het schrijftalent van je, van je vader? Nou zeg, dat zou ik mogen hopen. Dat, dat durf ik niet zo. <laughs> <laughs> Mijn vader is, is echt ontzettend goed. Ik, ik, uh, ik voel mezelf nog een beetje een leerling, toch? Ja. Ook, al zijn, ook al hebben we al vele boeken geschreven, maar toch... Ik leer nog altijd van hem. Ja, En wie, wie levert de meest spannende episodes aan? Um, dat is moeilijk te zeggen. Ik vind dat hij vooral goed is in, het, in de verhaallijn. En misschien ook wel in die spanning. Maar mm -hmm. ja, ja, goed. En ik ben wat, wat doorverochter in het onderzoek doen. Wat, waar gaan we nou eigenlijk over schrijven? Wat is een... Wat, waarom is een diamant zoveel waard als hij waard is, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Uh, uh, in, in de kinderboeken uh, van, van, van je vader wordt gezegd van... ja, er zit altijd een heel, uh, hij is altijd heel moreel begaan, altijd. Van, uh, er zit al een bepaalde moraal in. Is dat in, het, uh, in, in, het, in de thrillers ook zo? Het is iets minder zo in die thrillers. Ze zijn daar niet om geschreven. Ze zijn meer bedoeld als vermaak voor onszelf ja. en voor onze lezer... Maar toch merk ik het af en toe nog wel een beetje. We kunnen het niet helemaal laten om toch er ook in te laten doorschemeren... wat wij een goede manier van leven vinden. Ja. Wat, wat, wat vind jij de kracht van je vader... Ik ga straks weer met hem praten hoor. Maar de kracht van je vader als kinderboeken schrijven? Hij weet als geen ander je, je aan zijn lippen te doen hangen. Hij, het is altijd... Je wilt zo graag weten hoe het verder gaat. Mm -hmm. En dan tegelijkertijd krijg je zo'n mooie boodschap mee. Die combinatie, dat is volgens mij uniek... Ja. ja, dat verklaart ook dat ze nog steeds gelezen worden. Ja, dat denk ik wel. Die waar hij over schrijft, dat is nog altijd actueel. Ja. Zeg, zijn jullie nu momenteel ook samen met een boek bezig, niet? We zijn met iets bezig, eigenlijk eerlijk gezegd, met iets anders. Een, een, een experiment. Ja, M ja. meneer Terlouw, kunt u daar iets meer over vertellen, <laughs> over dit experiment? Nee, eigenlijk niet. Nee? Want het is een experiment waarvan we nog helemaal niet weten of het gaat lukken. Aha. En uh, we moeten nog eens kijken. Het, we zijn best een eindje gevorderd al hoor. Ja. En ik heb er goede hoop op, maar ja, nu is net is dit boek verschenen. Het ja. verschijnt morgen feitelijk officieel. Ja. En Sanne was ook druk met wat anders, dus het, het, het ligt nu even te rusten. Maar Sanne zei net gisteren tegen me: zeg, uh, Volgende week hebben we weer wat anders te doen. Hè? Ja, ja, Namelijk want... dat weer eens oppakken. Ja, want wie heeft er het laatste keer op cent gedrukt? Dus op wiens bureau ik, ligt ik het? Ik geloof nu? dat ik aan de beurt ben. U bent aan de beurt, ja. goed. Sanne, dankjewel en ik wens je een mooie feestmorgen met uh, de viering van de 80ste verjaardag van je vader. Heel hartelijk dank. Dankjewel. Ja. Ja, meneer Terloudi, die kinderboeken, uh, uh, waar, waar moesten die over gaan? Wist u dat van tevoren? Bijvoorbeeld Oorlogswinter of, of uh, Koning van Katoren? Nee, het ging zo. Ik, ik, ik heb dertien jaar research gedaan na mijn studie. En dacht er niet over om te gaan schrijven. Mijn vrouw zei het wel altijd, die luisterde altijd mee als ik de kinderen verhalen vertelde. U bedoelt research op, op natuurkundige terreinen, ja. niet ja. voor een boek? Nee, nee, nee, nee, natuurkundig ja, onderzoek. Ja, ja, precies. En mijn vrouw die zei altijd... schrijf nou eens wat op als ik die kinderen s'avonds verhalen vertelde. En ik zei wel, nee, ik ben geen schrijver. Ik ben een natuurwetenschapper en dat, dat gebeurt niet. Uh -huh. Maar toen ik na verloop van tijd dacht... Ja, wil ik nou de hele rest van mijn leven natuurkundig onderzoek doen... of misschien ook nog wat anders... ja, wat kun je dan helemaal, hè? Dan kun je van een heel smal gebiedje, weet je best veel. Ja. Maar daarbuiten is daar nog de economie en de politiek en de cultuur en alles. Ik dacht, nou ja, als ik dan wat wil dan zijn er twee wegen voor ieder mens te proberen. Ja. Kan ik misschien schrijven? Want mijn vrouw alsmaar riep, dat kun je. Mm -hmm. Ik geloofde daar niks van. En politiek is ook van iedereen. Dus toen ben ik die twee wegen gaan ja. bewandelen. En ja, omdat ik mijn kinderen verhalen vertelde... ben ik maar begonnen met te schrijven voor kinderen. Maar het werd eigenlijk meteen voor de jeugd. Die kinderen werden al groter. Dus ik heb maar één boek voor echt Kleine kinderen geschreven en uh -huh. verder steeds voor opgroeiende jeugd. Ja, ik ben in feite met uw kinderen mee. Ja, heeft u het meegeschreven? Ja, en dan kom je al dicht bij volwassenheid natuurlijk. Hè. Een, een teenager is bijna volwassen. Een ja. oorlogswinter bijvoorbeeld heb ik geschreven toen onze kinderen de leeftijd kregen die ik had in de Tweede Wereldoorlog. En ze oh, je, vroegen de, natuurlijk, hoe de, ging de, dat? 13 wat? jaar ongeveer? Ja, ja. zoiets. En, ja, ik werd 13 in de, in de, in de winter 1944, 1945. Uh -huh. November 1944. Yeah. En de kinderen vroegen natuurlijk hoe was dat dan in die oorlog. Ik dacht er zijn natuurlijk veel kinderen met ouders. En ze willen weten hoe was dat toen onze ouders zo oud waren als wij. Toen heb ik oorlogswinter geschreven. En dat was eigenlijk het makkelijkste wat ik heb kunnen schrijven in mijn leven. Hoe, omdat hoe, toch, hoe komt dat? De herinneringen zo dichtbij hmm. waren toen ja. nog in 1971. Ik zat nog zo dichtbij. Mensen praten nu nog zoveel over die oorlog. Laat staan toen, yeah. 40 jaar geleden. Dus toen heb ik dat gemakkelijk kunnen schrijven door allerlei ervaringen die ik had zelf, maar ook van mensen vlak in mijn omgeving gehoord. Mm -hmm. Ja, toen kwam dat boek er zo uit en dat kreeg ik Gouden Griffel en ik had het daarvoor ook al gekregen voor, voor Koning van Katoren. En dan ja. denk je, goh, hé, hey, blijkbaar kan ik het. <laughs> Tot mijn echt grote verrassing. Ja, dat het meest persoonlijke boek is dat, dus ook geworden Oorlogswinter. Is het daarmee ook het meest, uh, want ik kan me ook voorstellen, als je al die, die ervaringen uit de oorlog, als je dat allemaal weer gaat opschrijven, dat het allemaal wel weer terugkomt. Ja, maar het verlaat je niet. Je merkt het nu nog. Hè. Er zijn, als er herdenkingen zijn, die zijn er nog het hele jaar door, feitelijk. Dan merk je dat het nog zo dichtbij is van mensen die het hebben meegemaakt... maar ook van mensen die het hebben gehoord van hun ouders. En dat komt, denk ik, omdat... Kijk, als er in je familie een ernstig ongeluk gebeurt... dat vergeet je niet, mm -hmm. een auto-ongeluk of zo. Nou, zo'n oorlog gebeurt er iedere week of iedere dag zoiets... Dus zo'n zo laatste oorlogsjaar is zo intensief in je leven... die vergeet je niet, hoe lang nee. het ook duurt. Ik herinner mij die laatste oorlogswinter veel beter dan het jaar 2005-2006. Mm -hmm. Want dat lijkt veel te veel op 98-99. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. En daar, daar zit het hem denk ik in. Ik was in het voorjaar, was ik uitgenodigd, of wanneer was dat? In september, uitgenodigd om te spreken in het Oranje Hotel. Ik weet niet of u nog weet wat het Oranje Hotel was, in, uh, in Scheveningen, in Scheveningen ja. de gevangenis. Waar, waar de, de verzetse, uh, Precies, mensen er, werden opgesloten. werden mensen opgesloten... en naar de Waalsdorpen vlakte gebracht en gefusilleerd. Ja. Als je daar dan bent, je ziet, er zijn honderden mensen... en die we gingen naar die cel, die celdeur 601... van waaruit de mensen dan na een nacht... in de dodencel werden weggevoerd, dat grijpt je nog zo aan... Hm. En, en zoveel mensen. Ja. Zoveel mensen komen daar ieder jaar naar dit soort dingen toe. Ja, ja, ja. Ik was net bezig met uh, u te vragen waar u cultureel staat. Uh, we, we hadden oh, ja. het over die, dat, dat uh, ja. nachtkastje waar die boeken op lagen. Toen kwamen we bij uw dochter terecht. M maar ik wil toch even verder gaan met dat lijstje. Want muziek, of nee laat ik eerst vragen, museum. Heeft u een favoriet museum? Krullenmuller natuurlijk, hè? Op de Veluwe. Ik heb in Otterlo lang gewoond, ja. vlakbij Krullenmuller. Het is een fantastisch museum in het bos, prachtige Van Goghs... en andere moderne schilderijen. Ja. ja, als ik een museum moet kiezen, dan is het dat. Is het dat, ja. Het favoriete orkest, dat heeft u ook, hè? Toch? Een favoriete orkest? Ja. ja. dat is natuurlijk het Orion-ensemble. Oh, dat dat is... ik dacht het Geldersorkest, omdat u ja, daar ook over schrijft. Als je een heel orkest moet hebben, dan... Daar uh, sta ik natuurlijk vanwege hun vorige functie in Gelderland... dichtbij het Gelders Orkest. Ja, als commissaris nou, de Kijk, een van onze dochters is violiste. En die hebben, ze, heeft, ze speelt in het Metropoolorkest... maar ze heeft ook een prachtig pianotrio... met, met Leonard Leutcher en Carla Schreiner. Ze spelen heel veel Piazzolla en Torina... En, u straal. Ja, Dat, mooi. dat natuurlijk, zijn natuurlijk <laughs> mijn favoriete muziek. Ja, dat snap wat ik. Ja. Welke muziek, want dat hoef ik nou ook bijna niet te vragen. Welke muziek staat er op uw iPod? Of heeft u geen iPod? Ik heb geen iPod. Nee. En ik, ik hoef ook geen achtergrondmuziek. Ik hoef dat niet. Hm. Als, als er muziek is, dan moet het een functie hebben. Bijvoorbeeld dat ik er naar luister, naar klassieke muziek. Naar een strijkkwartet van, van Schubert luisteren. Hm. Als er een feest is, dan wil ik jazz hebben. Hm. Of Dixieland. Ja, Dixieland de, de, de en dan de voetjes van de vloer. Dat is het heerlijkste als je een feest wilt. Ik vind wel echt D66-muziek, D66 D66. overigens. He? Dat vind ik wel echt D66-muziek. D66-muziek? Oh, dat kan best. Ja, want ja? ik ben niet voor niks bij die partij. En uh, voor, voor, voor ontspanning... Ja, geef me maar een Frans chanson. Ja, hè? Geef me ja. maar Yves Montand. Ja, prachtig. Me, wat is wat, wat het in het vorige uur over Canto Ostinato van uh, Simeon ten Holt? Kent u dat, of niet? Nee. Dat kent nee. u niet. Nou, Welk kinderboek las u zelf toen u jong was? Uh, ik denk dat het meest favoriet Jules Verne was. Mm. Met al die futuristische romans. Maar ik vond de Nederlander Kivit ook een prachtig. En ik heb de kinderen maar één keer een boek voorgelezen. Want ik vertelde altijd zelf verhalen. En dat was Alleen op de Wereld van Hector Malot. Ah, en dat fantastisch. vinden we altijd een ja. fantastisch goed boek. Het blijft een prachtig boek. Voor volwassenen en voor kinderen... En met heel veel geschiedenis en, ja. en, en sociale omstandigheden erin, schitterend. Ja, ja. het is uh, negen minuten voor half vijf uh, inmiddels. Uh, ik, ik wil het graag met u hebben nog over een andere kant van uw, uh, ja, van uw leven. We hebben nu een beetje over de cultuur en over het schrijven gehad. Uh, die politiek, u zei het zelf al, na de natuurkunde en de research, bent u, u daarvoor gekozen. Uh, die eerste kennismaking met, met uh, D66, wa wanneer was dat? Was dat toen u, Hans van Mielo ook hoorde speechje of? Ik was in uh, Zweden in 1966, werkte ik toen. En toen een vriend van me die schreef... nou wordt hier een partij opgericht en dat kon wel eens wat voor jou zeggen. Hm. En toen ik terug was, ben ik in januari 67 daar lid van geworden. En mijn eerste kennismaking met Hans was dat hij kwam spreken in Utrecht... en hij reed geen auto... En ze vroegen of iemand hem naar Amsterdam wilde brengen. Dat heb ik toen gedaan. Dus dan had ik mijn eerste gesprek tijdens die tocht met de ja, auto. Ja, een mooie manier om een partij binnen te, te vallen, ja. als het ware. Ja. Ja. Ja. ja. Maar ik was meteen gegrepen door, door de benadering. Hm. Het, het was zo'n tijd van die verzuiling. En er komt een partij met jonge mensen, met veel wetenschappers, journalisten... Mensen die wat anders willen. Ja. En die zeggen, schij met al die dogma's... en laten we de dingen eens ja. bij hun naam noemen en ja. een beetje pragmatisch zijn. Ja. Uh, en dat linksliberalen, waarvan ik later altijd heb gezegd... een mens moet, moet zijn hart links hebben, mm. maar zijn hoofd rechts. Ja. Hij moet wel blijven nadenken of wat hij wil, of dat kan. Ja, en doe u voor mensen die iets zeker weten zoals het boek heet. Het, het leuke is dat wij in het historische archief... kwamen wij een fragment tegen uit 1973... Toen maakte u een verkiezingspotje voor D66. En dan duiken daar toch ook weer kinderen op. Dat vonden we zo leuk. Gaan we even naar luisteren. Jongens, even een paar vragen om te beginnen. Ben, wat uh, doe je zo? Ik ben op de MAVO. Je bent op de MAVO. Uh, wat doet je vader? Vader is melksleiter. Je vader is melksleiter. Marta, jij ook op school? Ja. Ja, wat voor school? Gymnasium. Gymnasium. Wat is jouw vader? Leren. Leren. Jongens, we zijn hier om over politiek te praten. Hebben jullie verstand van politiek? Nou, niet veel. Nee? Enkel. Nou, zijn er zijn te veel die daar weinig verstand van hebben. <laughs> Kunt u zich dat nog herinneren, dat, dat nee. opname van dat sportje? Nee, dat is, dat is toch alweer nee, een tijd geleden. Dat weet ik niet meer. Nee, nee. Nee, nee. Maar, maar denkt u dat het uw eigen keuze was geweest... om daar met kinderen over te praten voor politiek? Of is dat door een uh, spindokter? Uh... Die waren er nog niet, heel spindokters. In die tijd was het puur improviseren. Als we zijn tijd politieke partijen hadden... dan kwam Leen Timp, hè, de, de man regisseur. van Miesbouw, de regisseur. Ja, ja, ja. En die zei, Jan, kom even mee naar de studio. En dan zette hij een klok neer op negen minuten. En die zei, die gaat nu teruglopen, ga je gang. En dan sprak ik negen minuten en dan was klaar. Dat is geen enkel probleem? Dat was niet een groot probleem, want dat deed je in die tijd. Dat waren we ook gewend om te improviseren. En in het begin zei hij wel eens eerst oefenen. dan zei ik nee, nee, nee, limp, niks ervan. Daar kan ik maar één keer, die concentratie. Ja. Nou ja, en dan was het weer klaar. En we hadden geen geld voor ingewikkelde toestanden. Ja. Het waren, het waren andere tijden, denk ik ook. Ja, het waren andere tijden. Ja. Zou... Maar, maar wel fantastische, boeiende tijden. Uh -huh. ja, ja. Maar zou u zich uh, in, in het huidige politieke klimaat nog staande kunnen houden, denkt u? Oh, ik denk dat ik me wel staande zou kunnen houden... maar ik zou me nog harder ergeren dan ik nu vanaf de zijlijn doe. Hmm. Waar ergert u zoek aan? Ik erger me eraan dat we een kabinet hebben... wat zich de slaaf heeft gemaakt van een partij... die op alle belangrijke punten afhaakt. Die, Als het gaat over de, over de eurocrisis, dan zeggen ze... daar doen wij niet aan mee. Gaat het over de missie in Kunduz, wij doen daar niet aan mee. Weet het is over de, de PVV, hè? Het, gaat het over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd... Mm -hmm. waar een heleboel van de bezuinigingen... doen wij niet aan mee. Ja. Maar we zeggen wel tegen minister Leers... je mag niet zeggen in je partijbureau... dat je ook wat kunt leren van buitenlanders. Zo'n partij, die bepaalt de situatie. Ik begrijp werkelijk niets van het CDA... en ook niet van de VVD, dat ze dit verdragen. Hm. U wordt ook meteen fel, hè? Ja, natuurlijk word ik fel. Want het lijkt toch nergens naar... ik geneer me voor mijn eigen regering op deze manier... die zich zo de slaaf maken van een partij waar ik het zo mee oneens ben. Hmm. In... En die geen verantwoordelijkheid neemt. Ja, ja, ja. Ze willen ook de gulden terug. Vindt u dat een goed idee? Ik denk dat dat een buitengewoon slecht idee is. Maar ik ben voor alles onderzoeken. Dus als zij het willen, onderzoeken best. Moeten ze dat en dan op... zal uitkomen dat het niet moet gebeuren. Ja. Nu we het toch over het huidige kabinet hebben, wat denkt u, verwacht, verwacht u dat het kabinet Rutte de eindstreep haalt, of gaat het eerder vallen dan uh, na vier jaar? Ach, ik heb in dat boek geschreven wat Rutte zou moeten doen, als de Kruik. Zo lang te water is gegaan dat hij aan het barsten is. Uh -huh. Kijk, het probleem is dat nog het CDA, nog de Partij van de Arbeid verkiezingen kunnen verdragen. Ze staan zo slecht in de peilingen. Dat die willen het kabinet niet laten vallen en verkiezingen hebben. Laat Rutte zijn kabinet reconstrueren. Laat hij zeggen dat het gedogen akkoord, daar hou ik mee op. Uh -huh. Want die, die, die partij die doet met niets mee wat echt nodig is. En ik vul het aan met Partij van de Arbeid, misschien D66, GroenLinks, een reconstructie. Dan hoef je geen nieuwe verkiezingen te houden wat mij betreft. Uh -huh. We hebben nog steeds diezelfde volksvertegenwoordigers. We hebben niet de minister-president gekozen, maar de volksvertegenwoordigers... Bereid dat. En, en, en neem die partijen die mede verantwoordelijkheid nemen, nu al constant. Voor yeah. die moeilijke punten. Yeah. Neem ze op in je kabinet en heb een normaal meerderheidskabinet. Dat is wat ik vind dat er zou moeten gebeuren. Wie weet dat het gaat uh, gebeuren? Je weet het, je weet het maar nooit. Misschien luistert uh, Mark Rutte wel. Hij, ik denk het eigenlijk wel. <laughs> en en u maakt zich ook grote zorgen over de cultuurbezuinigingen. Ja, dat is bijna een gelopen race. Uh, uh, uh, daar schrijft u ook over in het boek. Er gaan namelijk ook hoofdstukken over cultuur. Niet alleen over politiek. Uh, volgende week wordt u 80. Maar morgen is er alvast een feestje in de Deventer Schouwburg. Met onder andere Ruud Lubbers. Die komt. Uh, Alexander Pechtold en Laurens Jan Brinkhorst. Het waren mooie 80 jaar. Ik wil niet doen alsof u al dood bent. Want dan bent u niet. Wat zijn uw plannen <laughs> nog de komende jaren? Als ik nog een poosje gewoon kan doorgaan. Met af en toe uitdragen wat ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld ja. in zo'n programma als van u. Ja. Dan ben ik tevreden. Dan ben ik blij. Ik voel me niet oud. En waarom niet? Omdat ik voortdurend nog dingen doe. Ja. Ik denk dat het achter, achter de geraniums heel erg gevaarlijk is. Daar gaan veel mensen dood. Gaat u dat vooral dus... niet doen dan? Ja. Nee. Ik uh, meld nog even dat uh, Jan Terlouw Hoed u voor mensen die iets zeker weten. Het boek dat, dat is uitgekomen bij Lindeskaat. Ik wens u een mooi feest morgen en volgende week een mooie verjaardag. Dank u wel. Dank u wel dat u hier was. Collega Cornald Maas is aan de telefoon. Want vanavond om vijf over half elf op Nederland 2 Opium Televisie. Wat kunnen wij zoal verwachten, Cornald? Ja, hé hey Hans. Uh, ja, een nieuw cool collective spreekt op vanavond. Onder leiding natuurlijk van Herman. Hermans. Mm -hmm. Spelen een track van hun laatste album, Eetween. En uh, Adriaan van Wiss is de gast. Die spreekt over zijn boeken uh, Stadsliefde. Een lofzang, zou je kunnen zeggen, op Parijs. Um, en hij heeft daarvoor... moest heel veel mensen, komt op heel veel uiteenlopende plekken. In Parijs durft hij vaker de stoute schoenen aan te trekken en eerder contact te zoeken met mensen. En iets daarvan heeft hij, zegt hij, wel georven ook van zijn moeder. En als het goed is, hebben we daar een heel klein quoteje van. Dat nou, zodra er iemand in een op opbelde, zei mijn moeder altijd een, een arbeider dus. Wilt u een kopje koffie? <lacht> ja, die houding heb ik overgenomen. Heb je, ook de, <lacht> ja, je hebt de, Altijd dat... aardig zijn tegenover mensen uh, uit andere werelden. En ja, je leert er veel van. <lacht> ja, zo eenvoudig kan het zijn, hè? Ja, die hebben wel vast binnen, dat is mooi. Ja, ja precies. Een mooi boek trouwens ook, dat ook wel de grimmige kanten van Parijs laat zien... en een beetje de angst wordt vreemden. Ja, Jan Terlouw sprak ik het net ook al over. Ja, ja. Die ook Nederland eh, kenmerkt, daar mm -hmm. maakt hij zich ook druk over. Mm -hmm. De blik naar buiten richt is zijn devies. Ja. En ook nog de gast is Kluun vanavond, samen met journalist Hans van der Beek. Die oh dat, uh, over... dat, dat kroegenboek? Ja, precies ja. Nou, het is wel meer dan dat zelfs. Het, ze hebben echt ook in historisch in de honderd beste uitgaansplekken van Amsterdam geportretteerd. Er zitten ook kroegen bij die al lang niet meer bestaan, zoals saint germain des Pre, waar ooit doorzetelde. Ook hippe kroegen van nu... Ajax-cafés, Jordaan-cafés. Hmm. En dat is eigenlijk eh, dan niet een ode aan Parijs natuurlijk... maar een ode aan het nachtleven als het ja. En tot mijn schik ontdekte ik dat ik van die 100 plekken... er al 54 ooit bezocht heb in Ai. mijn uh, oude bestaan. Oei. Oei. Wat dat nou weer zegt. Ja, dat zegt wel heel veel, Ronald. <laughs> zeg, vanavond een fijne uitzending gewenst. En uh, dankjewel ja, dank. voor u. Straks, okay. straks het uh, sportforum met uh, Dione de Graaf. Wat ga je doen, Dione? Nou, we gaan... Uh, we is uh, Ton Boot en Chris van Nijnhoutten en Jeroen Bijl... voormalige Volleyball International nu van NOC -NSF. We gaan praten over Oranje. We zijn denk ik ook nog niet uitgesproken over Ajax. En uh, de affaire Kruif. We gaan het hebben over paardensport, over turnen. Nou, heb jij nog volleybal, ook nog? Nou, een hoop in ieder geval. Ja, veel. Goed, dank je wel. <laughs> Eh, Mark Visser straks met het nieuws van uh, half vijf. Volgende week zijn we het weer met opium vanuit de foyer hier, het Amstelfoyer van Carré. Graag tot dan! Opium. Avro. Radio 1. Het NOS-journaal. In Italië is de Kamer van Afgevaardigden bijeen om te stemmen over een pakket bezuinigingen. Als de Kamer akkoord gaat, stapt premier Berlusconi naar eigen zeggen op. Om zes uur komt het kabinet van Berlusconi bijeen. Verwacht wordt dat het de laatste zitting is van zijn regering. Hij zou vanmiddag al tijdens een lunch hebben gesproken met zijn beoogde opvolger Mario Monti. Het lichaam dat gisteren in het Mallebos in Spijkenissen is gevonden... is inderdaad van Farida Zargar. Het is geïdentificeerd aan de hand van gebitsgegevens. Farida Zargar werd al ruim een jaar vermist. Vorige maand werd in een huis in Spijkenissen een tas... met daarin haar paspoort gevonden. Daarop hield de politie een man van 34 aan.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 En de Turkse premier Erdogan heeft de slachtoffers bezocht... van de aardbevingen in het oosten van zijn land. Drie weken geleden kwamen bij een zware aardschok honderden mensen om het leven. Raakten duizenden inwoners dakloos. Woensdag was er in het rampgebied opnieuw een aardbeving. Daarbij kwamen zeker 33 mensen om. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Vannacht gaat het opnieuw flink afkoelen. In het noordoosten daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt... maar aan zee blijft het een graad of 4, 5. En net als afgelopen nacht gaat er ook weer mist of laaghangende bewolking ontstaan... en het kan morgen op de ene plek wat langer duren dan de andere... voordat dat weer opgelost is. Maar als dat gebeurd is, dan gaat de zon dus weer schijnen... en wordt het op de meeste plaatsen fraaie najaarsdag met weinig wind... zwak tot matig uit oostelijke richting. De maxima ligt op een graad of 10 in de zon... anders kan het een flink stuk kouder zijn. En de komende dagen zien we regelmatig de zon. Het blijft droog en s'nachts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. hebben ah, Verkeersinformatie. Files door ongelukken. Op de A2 Utrecht-Den Bos bij Salt Bommel 4 kilometer. Daar zijn twee rijstokken dicht. In Friesland ging het ook mis. Op de A6 Emmelord naar Jouwen. Tussen Lemmer en de Afrit Sint-Nicolaas gaat 3 kilometer. Daar is de rechte rijstok dicht. En nog steeds drukte rond de Velze-tunnel, waar dit weekend maar één tunnelbuis beschikbaar is vanwege werkzaamheden. Dat is ook te merken op de A208, Haarlem naar Velsen. Voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer. Elders bij Haarlem is de A200 dicht het weekend. En dat merkt u dan weer op de omleidingsroute, de N205. Haarlem naar Heemstede, bij Haarlem 2 kilometer. Langs de lijn, met Dionne de Graaf. Goedemiddag, dit is Langs de Lijn van zaterdag 12 november. De dag dat de Nederlandse volleybalvrouwen in de halve finale staan van het pre-OKT-toernooi in Kroatië. En tegen Frankrijk vanavond ontbreekt weer. Manon Vliers is met een ontstoken knie teruggevlogen naar Nederland om hier onderzoeken te ondergaan. We missen al heel lang een aantal. En wij gaan uh, hier praten over uh, sport. En er zal volleybal ook uh, zeker uh, langskomen. Uh, sport van de afgelopen week. Er is uh, zo eigenlijk zoals gewoonlijk weer heel veel te bespreken. En dat doen we met onze vaste gast Ton Boot. Chris van Nijnatten is ook weer aangeschoven. Goed dat je er bent. Chef voetbal van uh, AD Sportwereld. En Jeroen Bijl voormalig volleybal international en nu manager topsport NOC NSF. Zoals ja. gebruikelijk ook um, het, uh, het rondje met het nieuws van de week... voor uh, Chris van Eijnotten. Nou, het nieuws, het moment, dacht ik. En, en uh, mijn moment was van de week uh, woensdag op de toekomst... volle kantine bij Ajax. En uh, Frits Barend die, die vond het grappig om mij in één keer uit het publiek te halen... en naast Johan Cruijff te zetten op een podium... En, uh, daar de discussie aan te gaan. En dat, uh, niet dat ik dan een stoer vind, helemaal Ik vond het wel leuk om naast hem te zitten... en dan voor de zoveelste keer achter te komen... dat als je hem tegenkomt alleen... en je gaat over voetbal praten... dan is dat een hele leuke, aardige man. Ja. Maar... Totdat hij als zijn vriendjes weer <laughs> om zich heen heeft... en dan wordt het een stuk minder. Maar dit was wel leuk. Ja. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Maar zullen we daar straks op ja. terugkomen? Jeroen bij het moment van jou... Nee, niet echt momenten. Ik, als ik terugkijk op deze week... een aantal iconen die de revue passeren. Um, een van mijn grootste helden, Federer, die zijn 800ste wedstrijd wint. vind ik fantastisch. Um, Kramer, die weer, die weer meedoet en die je zi zichzelf ziet verbijten. Mm -hmm. Dat hij toch blij moet zijn met die derde plek En dat hij eigenlijk veel meer wil. Echt een sportman. En als laatste echt een icoon van de Nederlandse sport... die ik uh, vind relatief weinig aandacht krijgt. Uh, dat is Robert Eenhoorn die geridderd is gisteren. Dat vind ik zeer verdiend. Maar dat is volgens mij een grote kracht achter dat honkbalsucces. Nu als technisch directeur en daarvoor als coach. Een van de spelers die in Major League Baseball heeft gespeeld. In Nederland, waar volgens mij de internationale sport... ook wel behoorlijk tegen aangekeken wordt. En ik vind het heel erg goed dat, dat die man geëerd is. Waar, waarom denk je dat hij onderschat wordt? Ik denk dat sport honkbal eh, relatief onderschat wordt. En de, de rol die hij op de achtergrond heeft gespeeld. In de laatste acht jaar. Eh, op het gebied van honkbal. Eh, de prestaties van het team. Eh, wat, wat relatief stabiel was. Maar ook op het gebied van talentontwikkeling. Een aantal dingen heeft gedaan. Eh, Major League Baseball in Nederland eh, betrokken heeft. Uh, spelers met, met uh, uh, veel ervaring in, in Major League Baseball... met Nederlandse paspoort hier naar Nederland gehaald. Daar kan je van alles van zeggen. Maar het gaat erom dat je het beste team krijgt... om ooit een keer zo'n resultaat te halen. En Dat heeft hij in de afgelopen acht jaar volgens mij gedaan. En deze man zou veel meer voor de Nederlandse sport moeten gaan betekenen. En nu wereldkampioen. Ja, het is nog steeds. Mooi, ja. hè? Ja. Tomboot, nou, jij het moment uh, van de week. Ik ben het even met hem eens met Eénhoorn. En ik keek naar Chris en voor de uitzending zei ik... waarom neemt Feyenoord zo'n figuur die alles kan... Op, ook bestuurlijk niveau. Waarom haalt die niet in hun organisatie? En... Ja, Kijk. Nou ja, ik, ik heb me die, dat ook wel eens afgevraagd. En we hebben dat in onze krant ook wel eens geschreven. Uh, Robert Eenhoorn. is niet alleen een, uh, een, een, een, iemand die kan managen. en, en het is een grote ex-topsporter. maar hij heeft ook uh, heel veel charisma. En, ja. Uh, ja. Wij, wij merken dat in de achterban van Feyenoord. dat hij daar uh, heel erg goed op staat. Het zou echt een. Uh, een bindende figuur kunnen zijn. De vraag is alleen of hij dat zou willen... Uh, onder de huidige omstandigheden, dat weet ik dus niet. Oké, okay. ik wou op, het ook... Fijn of het een lastige club. <laughs> ja. Nou, als je het niet vraagt, uh, gebeurt dat nooit. Uh, ik wou het ook om een icoon hebben. Maar een icoon die uh, deze week overleden is. Een internationaal icoon. En dat is uh, Joe Freesje. Smoking Joe. En... Het heeft me toch wel erg pijn gedaan, hoor. Die man heeft, uh, is heel erg bekend geweest. Heeft heel erg veel voor de bos, bokssport ge, uh, betekend, Samen met Muhammad Ali natuurlijk. Zijn drie gevechten met Muhammad Ali ja, zijn fameus. Ja. En vooral de laatste, de Thriller of Manila. Ja. Uh, nou, die heeft iedereen wel gezien. en Dat was, uh, ja, was zo indrukwekkend. En hij is nu overleden. En wat mij heel erg pijn doet, is... Er staat u in de krant, hij leidt nog een bescheiden leven. Verloor al zijn geld. Je moet je voorstellen dat in die tijd de boksers... de best betaalde sporters ter wereld waren in die tijd. He? En heeft verschillende ziektes gehad. En dat doet me wel een beetje, ja, doet me erg veel verdriet. Nou, Fezier, een legend noemen ze hem in uh, Amerika. Kan me daar bij jou ook mee. allemaal herinneringen boven... met Absoluut. het zien van al die oude beelden deze week? Absoluut. He? Kijk... Hij is zo bekend omdat hij precies in de tijd van Muhammad Ali zat. En die, ja, die is niet weg te denken, natuurlijk. Hè. Muhammad Ali werd in 60 Olympisch kampioen en kwam toen in de prof uh, terecht. En Joe Fresse werd in 64 in Tokio Olympisch kampioen. Dus zijn twee Olympische kampioenen. Hij wel in de schaduw van Muhammad Ali, Ali ja. natuurlijk, altijd gestaan. Maar. Uh, Hadden jullie ja. ook weer herinneringen, Chris? Ja, ik wel, uh, want uh, vlak voor de thriller in Manila, uh, zoals Ton het noemt... Uh, hadden wij thuis uh, voor het eerst de TV. Dus kon je zien uh, wat die klappen ook deden als ze aankwamen ja. op die hoofden. Dat werd alles paars. Dat, uh, maar wat ik me er vooral ook van herinner is die, die, die enorme verbale clashes tussen die gasten. Dat, uh, dat zag je van de week ook weer een paar keer terug. Dat ze elkaar terecht echt voor rotte vis te ja. maken een beetje. Nou, Dat, ik zeg al, ik kreeg de taan in mijn ogen omdat hij zo bescheiden en zo'n groot sportman. Mm. En toen zag ik daarna een soort necrologie van hoe heet zijn manager Don King. King. Nou, die hem waarschijnlijk helemaal uitgezogen heeft en een hele mooie woorden voor hem had. En daar uh, zakte mijn broek eigenlijk van af. We houden het uh, even bij uh, Joe Fraser. Dit is uh, voorlopig. Misschien komen we er zo nog wel even op terug. Maar misschien is het wel handig om even terug te gaan naar gisteren. Uh, de dag van het Nederlands Elftal en de oefenwedstrijd tegen Zwitserland. Uh, ja, het Nederlands Elftal kwam niet verder dan 0-0. Een teleurstellend resultaat. Ook voor bondscoach Bert van Marwijk. We missen al heel lang een aantal mensen. En, en met een, van een zeer behoorlijk niveau al een hele tijd. En we hebben heel vaak toch een behoorlijk niveau weten vast te houden. En dat was vandaag wat minder, bij Vlagen wel. Want we hebben ook uh, een paar hele mooie aanvallen, heb ik gezien. We hebben een paar uh, behoorlijke kansen gehad. We hebben ook de grootste kans op de wedstrijd gehad. Maar we waren te wisselvallig vandaag. We, er waren te veel momenten waarin we te ver terugvielen. Ja, die kant wilde ik op, want jij zegt altijd van ik ben niet van het experimenteren. Het is altijd het sterkste team speelt. Daar ben je nu van afgeweken. Nee, maar dat heb, ik, ik heb nooit gezegd te sterkste team speelt. Maar dit is ook geen experimenteren. Dit is gewoon iets wat we van tevoren al wisten. Uh, en Nigel heeft al een keer eerder met Rafael gespeeld. Ik dacht tegen hey, Hongarije twee wedstrijden. Maar het is wel een combinatie die ik het minst vaak heb gebruikt. En die wilde ik gewoon nog een keer zien. Ja, niet experimenteren. Wel een opvallende opstelling, Chris van Nijnoven? Nou, uh, vooral ook opvallend. Omdat er van tevoren wat afspraken met trainers zijn gemaakt. Hè. Dat, dat uh, zette deze wedstrijd natuurlijk in een apart licht. Uh, het telefoontje van Arsene Wenger namens uh, Arsenal. Om voorzichtig aan te doen met Robin van Persie. Uh, wij weten natuurlijk met z'n allen dat, dat, dat die druk iedere keer al uitgeoefend wordt... op een bondscoach, met name rond vriendschappelijke wedstrijden. Maar nu kwam het naar buiten. Mm -hmm. En ja, dan realiseer je nog eens een keer heftiger... dat, dat dit eigenlijk wedstrijden van niks zijn. En, en, en dat bleek gisteren ook wel. Uh, A, zit er geen spanning op. Dat heeft ook met de tegenstander te maken. Maar ja, het blijft ook raar. Uh, die jongens worden, worden betaald door, door hun clubs. Uh, en, en niet zo'n beetje... En dan moet, je, dan moet je eigenlijk geen. Die moet je niet blootstellen aan vriendschappelijke wedstrijden op een moment als dit. Ik vind het eigenlijk raar. Ik snap dat het gebeurt. KNVB verdient daar geld mee. Maar ik denk dat, of ik weet ook wel zeker dat Bert van Marwijk van Bert van Marwijk hoeft dit ook niet per se. Nee, wordt Bert van Marwijk er niet wijzer van? Nee, die wordt hier niet zo heel veel wijzer van. Die heeft denk ik in, in een periode, periode als deze. zou hij volgens mij meer hebben aan een, aan een stage van, laat ik zeggen, 7, 8 dagen bij elkaar. Spelen een oefenwedstrijdje tegen Quick Boys, maakt niet uit. Misschien nog zonder publiek ook als je iets uit wil proberen. En dat is het dan. Maar als je, net als gisteren in de arena met 45.000 mensen, volle bak. Uh, TV-analisten uh, erop en eraan. Uh, het, het, het, het lijkt heel wat door de entourage. Ja, en dan, ja, dan moet je wel gaan, maar het is niks. Het stadion is ook bijna uitverkocht. Dus het ja. lijkt ook of het publiek het toch wil zien. Ja, maar dat, dat, ja, dat zijn mensen die dit lang van tevoren bestellen, denk ik. En via bedrijven, <laughs> weet ik het. Daar verbaas ik me ook heel vaak over, het publiek van het Nederlands elftal. Maar, maar die... die uh, maar los daarvan, die mensen willen het zien, klaar. En die komen dan. Ja, dan moet je ze wat bieden. Want die moeten ook betalen. Dan, dan, door het helemaal in, in het format te duwen... waar ook een gewone kwalificatiewedstrijd in zit... Ja, moet, je, moet je eigenlijk meer bieden dan je nu kan geven. Mm -hmm. En dat vringt dat met elkaar, iedere keer. En in, in dit opzicht vind je, het, vind je het begrijpelijk... dat Van Marwijk ook direct zijn oren laat hangen... naar trainers die bellen en zeggen... doe ja. voorzichtig met mijn speler. Ja, Bijvoorbeeld Stevens ook met Huntelaar. Ja. Nee, ik, ik, uh, daar steun ik hem wel in. Want uh, kijk, Bert van Mark is bondscoach, maar het blijft een trainer ook. Ik bedoel, die snapt dat ook wel. En uh, zijn oren laten hangen, dat die term gebruik, ja, dat heeft dan iets. iets, iets ja, iets lulligs eigenlijk, sorry mm -hmm. dat je het zo zeg maar, maar hij is gewoon een vakman. En hij denkt van, nou, ik heb die trainers nog vaker nodig. En die spelen ze al helemaal. Dus uh, laat ik even kalm aan doen. Ja, ver Rob ook uh, achter ze kiezen natuurlijk. Dat is wel ja. ook wel een rol. Ja, ja hoewel hij daar vrij dapper in is geweest, vind ik. Is ja. hij toch vrij uh, hard geweest. Zeker de laatste keer naar Bayern. Toen ze moeilijk deden over... half uh, of niet een, een nieuwe blessure. Maar... Uh, Nee, ik, ik vind dat je het nu goed gedaan heeft Marwijk. Kijk, ja. kijk jij ook uh, uh, Ton niet uh, steeds naar die wedstrijd en denkt... Uh, als we maar niet geblesseerd raken? Bij, bij ongeveer elke charge. Nou, ja. Want dat het, is het, dat is het ja, grote dat, risico dat natuurlijk. Dat voor, voor elke wedstrijd. Ook voor competitiewedstrijden. Als je ziet bijvoorbeeld bij Ajax, maar ook bij het Nederlands zelf... Er hoeveel geblesseerd zijn, dan zit je af te vragen... ja, hoe komt dat allemaal? Ik ben het niet helemaal eens met Chris. Hij zegt vriendschappelijke wedstrijd. Daar kan je toch nog wat van maken voor het publiek. Maar je kan het ook zien... als coach, als oefenwedstrijd. Hm. En dan moet er goed geoefend worden. En beter dan nu. Dus misschien, hij zei ook, het is een leermoment. En ik wil deze wedstrijd ook wel in het licht zien... van de vorige twee wedstrijden. En dan... ja, dan word ik, daar word ik niet vrolijk van. Nee. Want... Ze hebben van Zweden dus verloren. Maar die wedstrijd ervoor tegen Moldavië, dat vind ik veel erger. Want ja, 1 nog gewonnen. Maar tegen 100 thuiswedstrijd, tegen nummer 123 van de wereldranglijst... ja, daar moet je wel zo van na gaan denken, denk ik. Is dat een uh, neerwaartse spiraal? <laughs> ik was mooi. Dat wilde ik één keer zeggen per zaterdag. Ja, ik vind, ik vind het een mooie uitdrukking. Maar, uh, maar pas op mijn hulp. Voor je het weet, als je het daar vaak over hebt... dan gaat het nog gebeuren ook. Oh ja. uh, maar nee, ik, ik denk gewoon... We zit aan het einde van het jaar... Uh, die, die, die, die spelers zijn er wel even klaar mee, joh. En die, die gaan zich echt wel oppompen... Uh, in de periode voorafgaand aan het EK. En dan zullen ze er staan. Daar ben ik van overtuigd. Je moet ze nu gewoon... laat ze maar lekker bij hun club. Jeroen, kijk jij met veel plezier naar zo'n wedstrijd? Nee, ik vind ik lastig dat heb ik altijd met oefenduels. Omdat je, in elke sport overigens hoor. Omdat ik vind dat er een bepaalde spanning op een wedstrijd moet staan. Um, dus ik kan me daar ja, wel iets bij voorstellen. Dat het een hele lastige is. Uh, ook voor spelers. Alhoewel mm -hmm. ik dat te gemakkelijk vind om dat als excuus te gebruiken. Laat ik dat uh, voor opstellen. Ik vind wel dat het heel zwaar gemaakt wordt. Ook uh, het woord experimenteren. Ik, het, elke oefenduel gebruikt een coach. Om dingen uit te proberen. Tenminste, daar kan ik me iets bij voorstellen. En je wil naar, naar een bepaald to, doel toewerken. Nou... Daar heb je dit soort wedstrijden voor nodig. Ja, um, ik, ik loop er niet voor uh, uh, vol van over als ik naar dat soort wedstrijden zit te kijken. Nee. Ja. Maar heb jij de neiging, uh, wat het publiek gisteren had, om on, on, ongelooflijk. Nee, Laten nee, we nee. zeggen, je zit op de bank thuis en. Nee, uh, nee, nee, nee, absoluut niet. En het. je maakt het hele elftal nee, helemaal af. Want nee. dat doet de Nederlandse supporter tegenwoordig. Ja, ja, dat doen ze zeker. Maar het zou gek zijn als je thuis voor je, voor je tv gaat zitten fluit, zit fluiten. Wat ja. kan. Uh, maar ja, dat, dat, maar dat is een logisch, logische reactie. Die mensen hebben betaald voor een kaartje en die willen meer zien ja. dan ze gisteren te zien krijgen. Dat dat, ja, Bert van Marwijk maakt nee, zich daar wel niks. een beetje, was druk een beetje over. boos. Ja. En, uh, en dat doet hij denk ik ook voor. Uh, en dat past in zijn performance, daar moet hij ook een beetje boos over zijn. Maar ik denk dat hij in zijn hart wel uh, die, die mensen eigenlijk wel gelijk geeft. Ja, dat denk ik. Echt? Ja, ja. ja. Ik dacht, hij is daar echt kwaad over. We kunnen niet elke keer oogstrelend voetbal laten zien. Ja, nee, maar dat meent hij wel, maar hij moet begrip hebben voor dat publiek. Maar weet je, het grijpt allemaal in elkaar Het heeft ook met de media te maken. Als ik naar mijn eigen krant kijk, die wedstrijd staat op de agenda. Dus daar werken wij ook de hele week naartoe, of de hele week, een aantal dagen toch zeker. En dan, uh, dan pik je er ook ieder detail uit om, om het maar een beetje belangrijk te maken. Ik bedoel, wat las ik nou? Hij voerde experimenten uit van Marwijk binnen zijn bestaande tactiek. Daar heb ik eens lang over na zitten denken. <lacht> Het, het, het lijkt wel hogere raketkunde of zo, weet je wel. Dan denk ik, doet do, do, uh, Nigel de Jong zijn linkerschoen ja. aan zijn rechtervoet of zo. En, maar ja, wij je dat, want, want hij zegt dat ook, weet je wel. Maar het is eigenlijk, het is bijna om te lachen. Ja. Maar wordt hem dan nooit, want ik ben geen journalist... wordt hem nooit de vraag gesteld wat hij daarmee bedoelt? Ja, ja natuurlijk. Maar dat, dat uh, en van mijn eigen collega's weet ik het zeker... die willen, die willen er alles van weten, maar ja, dat gaat u ook allemaal niet vertellen. Maar op een gegeven moment gaat het over de idioom van het woord uh, experiment. Oh ja. Terwijl het niet meer gaat om de inhoud ja. van wat gebeurt er nou op het veld. Ja. En, en mooi is, dan? hij zegt zelf, ik, nou, ik noem dit geen experimenteren. daar ja, ja. gaat het dus om. Ja. Ja. Van, uh, wat is experimenteren? Nou, dat gaat nergens meer over. Nee. Maar, maar die wedstrijd zelf, kijk, je kan er wel wat van leren. Want ik heb het zo ervaren, ik vond het onthutsend hoe Nederland, als ze even onder druk werden gezet... hoe ze eruit kwamen, en een gebrek aan techniek... vooral van de laatste vier uh, mensen. Nou, daar kan je wel... Uh, daar kan je wel... Uh, vraagtekens achter zitten, Om je ik. grote zorgen om te maken, Ton? Ja, hele grote zorgen. Ik, uh, Boularus, Braafheid, dat vond ik... daar komen wel andere mensen voor. Uh, ja. Boularus, die probeerde... alleen maar op de bek te mikken... als hij een voorzet gaf. Uh, er is geen één voorzet voorgekomen. Nou, is hetzelfde, maar... Die laatste vier kwamen onder druk en die bal kwam er niet meer uit. Vooral ja. een hele, hele periode in de tweede helft. En toen herinner ik me dat het ook tegen Japan voor het WK nou. eigenlijk gebeurd Klopt. is. Dus je moet. Nou, het leermoment is dus dat de technische bagage van die achterste vier heel, uh, ja. heel zwak zijn. En dat zal dus opgeheven moeten worden door de rest, door feiten lopen. Nou, dat werd absoluut niet gedaan. En misschien kan je daar het fluitconcert van, uh, van het publiek uh, ja. aan verbinden. Maar wat je zegt is waar, maar ook, ook een, een beetje open deuren, Ton. Kijk, wij weten met z'n allen dat uh, wij, het, Nederlands, het Nederlandse voetbal... Uh, wij zijn geen experts in verdedigen. En wat gaan we dan doen? Daarom gaan we aanvallen. En daar, daarom zijn we een redelijk sterk voetballand. En, en eh, als je dan tegen sterkere tegenstanders speelt... zoals op het afgelopen WK het geval was... Nou ja, dan, dan versterk je je middenveld wat, wat meer. Daar is van Marwijk veel over bekritiseerd. Maar ja, het is niet voor niks dat hij eh, twee middenvelders... altijd enigszins achterhoudt. Dat is om een, om een extra slot op te Ja, de maar ik heb hebben. het over de aanval, niet over de verdediging. Als wij ja. balbezit hebben ja. en er even druk wordt gezet. He, dus dat is een aanvallende uh, mm -hmm. actie ja. van, de, van de laatste vier jaar. En ja. dat viel me zo tegen. Ja. Maar ja, nogmaals. Dat, maar maar jij hebt zelf ook, je bent zelf ook coach geweest. Kijk, het is een. En ik zit hier niet om die jongens te beschermen hoor, verre van. Maar, maar ik snap het gewoon wel. Als jij op een vrijdagavond tegen Zwitserland speelt. en je hebt al tig in de achter je naam staan. Ja, dan, dan, dan kom je toch net dat beetje extra tekort om, om te brengen wat jij nu vraagt. Ja, maar goed, daar heb ik dan bezwaar tegen. Mm -hmm. ja, het begrijpen, maar het legitimeert het nog niet natuurlijk. Hè. Maar... Dan moet je gewoon. Maar wat Niet. zou je dan doen? Wat? Jij bent coach, wat zou jij dan doen? Nou, iemand anders selecteren. Als, oh, voor die ja. vriendschappelijke wedstrijd? Voor die vriendschappelijke wedstrijd, ja, natuurlijk. Ja. Ik, en ik bedoel, jij noemt het nu vriendschappelijke wedstrijd. Ik noem het, dus ik zie het iets anders. Een oefenwedstrijd, ja. mm -hmm. Dan moet je oefenen. Ja. Hè, en vooral, ja, maar ik en vooral onder die omstandigheden ja. het wel die concentratie opbrengen. Ja. Maar ik geloof meer in, in, in, wat ik net zei, in een periode als deze... in een, in een stage van, van een dag of af. Absoluut. Acht. En dat je dan ook echt een oefenwedstrijd inbouwt... en, en die je dan tegen een, een goed amateurteam doet of zo. En het verder ontdoet van zijn, van zijn entourage... die mensen doet denken dat het echt een hele belangrijke wedstrijd is. Ja. Dus de KVB moet hier zelf eens een keer over nadenken. denken.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 de verwachting is dat beide partijen eruit komen. En ik zou het niet weten wanneer. is ook voor mij niet zo belangrijk hoor. Is het een goede zaak om dat, om dat nu al te doen, denk je? Ja, ik denk het wel. Omdat uh, ja, er zijn niet zo heel veel beschikbare alternatieven voor hem. En vanuitgaande dat hij een Nederlandse coach wil hebben. Dus in die zin vind ik het goed. En, en de gedachte die volg ik ook wel. Want volgens mij is dat, uh, dat als je hem nu uh, voor twee jaar uh, laat uh, bijtekenen dan kan hij, om, om het populair te zeggen... wel eens deze huidige spelersgroep gaan, gaan uitvringen. Als je hem ook verantwoordelijk maakt voor de periode ja. daarna... gaat hij toch, denk ik, eerder doorselecteren... en er rekening mee houden dat er weer een, een, een nieuwe selectie moet staan. Ik denk dat Bert zelf zal zeggen dat dat voor hem niet uitmaakt. Maar dat ik denk onbewust dat dat er best in kan sluipen. Dat Als je, als je maar voor twee jaar tekent... dat je dan toch nog zo lang mogelijk met deze jongens door wil gaan. Ja. Is dit uh, voor jou, Jeroen Bijl... De, de meest fantastische coach voor, uh, voor het Nederlands team? Nou, Hij, hij, hij bewijst het uh, eigenlijk consequent. En, mm -hmm. en uh, zowel op de kampioenschappen als uh, in de wedstrijden daar naartoe. Dus ik, ik, ik denk dat je een hele geschikte coach hebt. En dat vind ik ook, ook een hele terechte vanuit de KNVB. Op het dat je zo iemand in huis hebt, dan moet je heel goed nadenken over de toekomst. En zo snel mogelijk kijken hoe je continuïteit kan bieden in dit soort processen. En dat is volgens mij wat ze nu aan het doen zijn. Ja. Ja. Zolang mag ik door met Bert van Marwijk. Nou, ik vind er wel een gevaar aan zitten. Want uh, je haalt nu eigenlijk door elkaar de lange termijn en de korte termijn. Ja, hij, hij moet dus ook aan de lange termijn verjongen, bijvoorbeeld. Nou, dat is heel goed als dat gebeurt. Maar als het in één persoon zit, kon je in de problemen komen. Stel dat Bert van Marwijk nu op de Europese kampioenschappen... heel slecht presteert. Stel dat hij voor 19, tot de 1914 op het WK zich niet eens plaatst... Maar dan is de situatie wel wat anders. Is hij met een lang project bezig. Terwijl hij on, ontslagen wordt, natuurlijk. in die tussentijd. Hij zal zelf dan wel weggaan. Ja. Ja, nou ja, dat we... is er, er zit ook nog een clausule in trouwens. Als er een topclub voorbij komt. Ja. kan die toch nog weg. Ja. Ja. Tegenwoordig elke toptrainer ja. volgens mij. Ja, eigenlijk ja. Maar, ik bedoel. maar dat vind ik ook wel terecht. Want ja. Stel dat die man een keer naar. Uh, civiel, ja, of weet ik veel wat, in Spanje kan gaan, ja, dan, dan, dan moet je hem dat ook gunnen. Ja. Nou, daarom stel ik ze... voor dat het wel in twee personen... Ik, iedereen is blij met Bert van Marwijk. Maar als ik jou zo hoor, dan heb je... Dan zou jij nog, nog een extra technisch directeur hebben. Absoluut. Absoluut. Ja, ze hebben Mohamed dat... Allah op dit wat? moment. Ze hebben Allah, Mohammed Mohamed Allah Die aansluit. voor de lange termijn zorgt. Nou ja, vol, vol, volgens mij doet die... Bert van Marwijk dat allemaal. Hoor. Ja, en... Dan kijk ik Jeroen Bijl, die zit bij NRC NSF. Daar heb je met Maurits Hendricks, de belangrijkste man in de Nederlandse sport. Daar zit het chef de missionschap, dus voor Londen. En het technisch directeurschap voor 2028, zal ik dan maar zeggen. Zit ook in één persoon. Nou, wie moet het chef de missionschap beoordelen bijvoorbeeld? Wie moet, als hij op lang termijn is, uh, Bert van Marbeek... zijn prestaties op 2012 en 2014 beoordelen? Dan kom je er in problemen, hoor. Dat doet de directie... Dat ja. is het model van de Kamer voorbij. Ja, maar dat kan juist net niet. Want waarom heb je een technisch directeur... die kan alleen maar de te technische zaken beoordelen. Nou. Ja, anders zou je die niet uh, nodig hebben. Um, we laten dit even rusten, want er werden gisteren uh, niet alleen vriendschappelijke wedstrijden of oefenwedstrijden gespeeld. Het, uh, er waren play-offs uh, voor de laatste EK-tickets voor volgend jaar. Guus Hiddink nam het met uh, Turkije op tegen Kroatië. Turkije speelde thuis, maar verloor met maar liefst 3-0 van Kroatië. Guus Hiddink weet dat het voorbij is en zocht na afloop ook niet meer naar excuses. Ja, ik denk dat je het, het goed het verschil ook in de, in de rest van de wedstrijd kon zien.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 Ja volgens, mij, ja, volgens mij Daar. wel. Ja, ik, uh, ik gun hem uh, alles. Want uh, Guus is een uh, aardige keren om. Maar <laughs> ik denk dat het nu echt afgelopen is. En ik sluit niet uit dat ze tussen de wedstrijd van gisteren... en die van aanstaande dinsdag... misschien nog wel uh, iets willen forceren in Turkije. En dat ze misschien van het team afhalen. Ik weet het niet, want we hebben geen enkele... Dat we vandaag had... ineens dat nieuws binnenkrijgen, dat hij nou, niet eens dinsdag meer mag. Doen. Nou ja, dat dat daar moet je helemaal niet zo gek van staan te kijken dat dat, dat gebeurt, want, want de, die sentimenten leven er met name in dat soort landen. Hè. Dus wat wat opportunistischer dan bij ons. Maar ik heb uh, Turkije de laatste tijd vrij goed kunnen volgen. Ik ben mm -hmm. een paar keer geweest. Ik heb gisteren die wedstrijd ook gezien. En uh, ja, ik moet toch eerlijk zeggen, daar zit niet heel veel meer in dan wat Hiddink er nu uh, uithaalt. Het, het, het is helemaal niet zo'n hele sterke ploeg. Het is raar voor zo'n enorm land, enorm voetballand. Maar de voetbalcultuur daar is niet van dienaar... Dat, dat, het, dat het een, een, een reeks van, van uh, topcompetitiewaardige uh, voetballers opleidt. Dat, ja, dat heeft te maken met, met, met, met een heleboel dingen. De laatste keer dat ik er was, toen zei... Uh, uh, Hidding tegen me, dat het ook te maken heeft met het feit dat hun hele, wat ons nadeel is hè, in Nederland, mm -hmm. dat jonge spelers vrij snel weggehaald worden, dat is dat, dat hebben zij, dat zouden zij eigenlijk best graag willen, omdat hun spelers, ook als ze al wat ouder zijn en naar het buitenland zouden kunnen, die blijven in Turkije, hè. waarom die status is gigantisch daar dat, dat, dat, dat kun je bijna niet voor voorstellen als je er nooit geweest bent, en ze verdienen heel veel geld ook, dus die hebben niet de drive om, om, uh, om um, uh, naar het buitenland te gaan en daar beter te worden en daar, dat, dat, dat houdt de ontwikkeling ook enigszins tegen. En als je kijkt naar de wedstrijd van gisteren... en ook de wedstrijden daarvoor... Uh... Dus Gu Guus doet... We, we kunnen er zo nog over verder praten... Ja. maar Guus doet nu wat hij kan en meer gaat Die doet wat hij niet. kan. Het enige waar je, waar je hem zou kunnen verwijten... is hij is verantwoordelijk voor de tactiek. Als je naar de tactiek kijkt, dan zie je gewoon heel weinig kansen bij zijn team. Dat, dat moet ik zeggen. Okay. We zijn uh, zo bij u terug, na het nieuws van vijf uur. Dan gaat het ook over Ajax en Guus ik. Tot zo eens langs de lijn op één.